als de erfpacht op de Waddeneilanden sterk gaat stijgen, zoals staatsbosbeheer te voorspellen. Het weer, zonnig, alleen in het uiterste noorden wat bewolking en kans op een sneeuwbui. Temperatuur loopt uit een van min 3 tot min 6 graden. Door de oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan. Morgen meer bewolking en sneeuw, vooral in het westen. Het blijft overdag licht vriezen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen ze op de A4 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Zoeterwoude Rijn-Dijk 3. Na Amsterdam vanuit Zaandam op de A8 voor Koenplein 3. Na Amstelveen vanuit Alkmaar op de A9 voor Raasdorp 6. Op de A13 naar richting Rotterdam en ongeluk bij Delft. Twee rijstrokken zijn naar dicht, vielen vanaf knooppunt Ippenburg. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort, hier uit Hotel Hoogland. Goedemorgen, Zandvoort. Alle luisteraars in Zandvoort. Nou, Betty, het weer is uh, redelijk goed. Mensen ja, kunnen er lekker uit. op uh, uitgaan. En het zonnetje gaat ook schijnen van de week. gaat lekker vriezen, dus uh, het is weer wat anders dan de storm. Ja. Ja. Nou, bent, uh, goedemorgen. ja. Goedemorgen, Ja. Goedemorgen, Betty van Voorst. Richard Presentaat Presentatrice van Goedemorgen, Zandvoort. Nou, je doet tot weer een klein jaartje. Hè? Ja, vandaag denk ik dat het ja. ongeveer een jaar is. Ja. Nou, we gaan... Uh, naar de techniek, dus Pascal van der Beek, de redactie door Richard Buitnik, ja, ja, en Ellen Janssen. Dat is natuurlijk omdat Yvonne Roosendaal maandje naar India is. De koffie is Henny van der Leden. Dus uh, wilt u lekker een kopje koffie of thee in Hotel Hoogland? Er zijn geen kosten aan verbonden. Komt u dan lekker naar hier toe. Uh, ja, we gaan... Uh, wat voor onderwerp hebben we vandaag, Henny? Uh, Betty. Betty. <laughs> Nou, wij beginnen zometeen met uh, onze duinwachter. Mm -hmm. Hij komt vertellen, Gerard Scholt het is altijd een feest om hem in de uitzending te hebben, want ik vind altijd dat hij heel enthousiast kan vertellen. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Ja, en uh, Martijn Hendricks, die heb ik al gezien van de VVD, en die heeft vragen over het grof huisvuil, want afgelopen week uh, is er toch meer grof huisvuil blijven liggen dan ons uh, lief is. Ja, het zag er een beetje rommelig uit in Zandvoort, heb ik gezien. En daarna krijgen we Elle Koper. Zij komt vertellen over uh, theatersport. Wat uh, in het uh, pluspunt altijd is. En uh, daar is vanavond een battle. En ze gaat vertellen wat dat allemaal inhoudt. En dat vind ik een heel leuk onderwerp. Weet ja, je want jij zit erop. Ja, ik zit ik weet ook het. Uh, ja. in diezelfde groep, inderdaad. Dan, uh, ja, we gaan het over de vuurtoren hebben. Er stond ja. ook in de Zandvoortse krant een heel groot stuk over de vuurtoren. En we hadden dus iets van, ja, laten we nou maar eens gewoon live op de radio. Even de laatste status uh, bekijken. En ook, als je die vuurtoren koopt. En je hebt nog 2,3 miljoen. Uh, ligt ergens. Wat krijg je er dan voor? En wat mag je ermee? Dat ja. gaan we ook horen. Ja. En ik vond het wel heel leuk, want er stond ook echt een leuk stukje in de krant, dus dat zal iedereen gelezen hebben. En we krijgen nu uh, de makelaar, hè? Die het gaat verkopen. Ja, de makelaar. Jan ja. Verlingen. Ja, en dan uh, ja. daarna komt uh, Ad, oh ja, Ad Paap, Paap van Beach Club Take 5. En we gaan het over twee onderwerpen hebben. De aangespoelde olie, want daar hebben alle jaar rond paviljoens uh, last van. Maar hij heeft ook, waarom hebben we dan hem gevraagd, hij heeft ook nog top entertainment gehad uh, in zijn uh, take 5. En uh, daar willen we ook wel eens over horen hoe dat uh, gegaan is en of dat uh, levensvatbaar is. Daarna komt uh, onze wethouder, Andor Zandbergen. Hij komt uh, praten over het parkeerbeleid voor de invalide mensen. En uh, ik heb al een beetje begrepen dat het voor dat soort mensen echt heel vervelend is op dit moment. En hij komt ook even, want hij gaat natuurlijk over het uh, grof huisvel. Dus daar gaan we natuurlijk ook even wat vragen over dus dat stellen. Dat wordt een druk uh, laatste ja, wordt, kwartiertje. Uh, ja, het wordt helemaal leuk. Ja, we beginnen nu even lekker met muziek. En dat is Barbara Streisand met Chess. Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Wat een heerlijk nummer, hè? En ehm, bij ons aan tafel is aangeschoven... Henny van der Leden. Henny gaat eventjes mee presenteren. Wij uh, zijn bij Goedemorgen Zandvoort bezig met wat nieuwe presentatoren. En ze lopen allemaal een klein beetje staartje. Ja, hè? een soort. Goedemorgen Henny. Dankjewel. Goedemorgen, en uh, natuurlijk Betty. <laughs> ik ben Betty, ja. Iedereen vergeet vanmorgen luisteraars hoe ik heet. Ik ben gewoon Betty. En uh, aan ons, bij ons aan tafel zit ook uh, de duinwachter, Gerard Schulte. Goedemorgen. Ja, goedemorgen ook. <laughs> ik zeg, ja. Ben ik hier de enigste hier nou aan tafel? Ja, we ben zijn nu de enige. Ja, nou, gezellig mene. toch? Ja, zeker, je ja ik zei dat morgen. Ja. Ik krijg een kleur, maar goed, dat zien de, dat zie je dus de luisteraars toch niet. Nee, een eh, voordeel ja, nee. ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Na Gerard. Uh, Welke excursies komen eraan? Kan je dat ja. vertellen? Ja. Nou, vol, ja, dat is, volop zijn we weer in beweging. Want we hebben weer een prachtige lijst uh, samengesteld. Hè, van, uh, op onze blaadjes struinen. Ook op onze website natuurlijk. Op de infopanelen bij de ingangen. Maar achterop uh, op, op struinen. Dan, uh, is vanmiddag is het gelijk al raak. Want dan zijn er, uh, is er een excursie. En er zijn nog enkele plaatsen voor. Die start ook bij de ingang Zandvoortselaan. Om twee uur. En die heet dus uh, Wintergasten. Warm aanbevolen dan nou, klinkt dat misschien een beetje dat je zegt, wat is dat nou toch weer? Maar, maar ja, wintergasten, die kennen we misschien wel. He, de wilde zwanen dus, zaagbekken, de brilduikertjes, uh, wintertalingen. Ja, alles ik wat hoor er, allemaal namen, daar ik nog nooit over oh, gehoord. Oh, oh ja, oké, okay, nou, ja, ik zit er zo in. Dat, ja, de, ja, in ja, ja. Ja. Ja. Nee, maar de wilde zwanen. Ja. Nou, de wilde zwanen misschien, uh, dat ja. is, die komen dan in november prachtig mooie trompetterend aanvliegen uit het uh, koude Scandinavië en uh, Rusland. En die zoeken dan de open water op hier, die hebben daar genesteld en dan komt uh, hier overwinter eigenlijk, nou dat is eigenlijk gewoon zo'n uh, natuurpiekmoment voor mij ook dan, ja. als ik voor het eerst dan die wilde zwanen in groepjes in V-vorm en echt die trompettenrechten die maken veel mikkabalen als bijvoorbeeld de knobbelswaan die we hier altijd zien hè. die heeft die, die oranje snavel met die zwarte knobbel erop en die, en, die, en die wilde zwaan die heeft een gele snavel, een rechte gele snavel is, is, ja, is wat zou ik zeggen, is wat slanker en een rechte hals en uh, ja, gewoon een heel mooi dier om um, uh, heel mooi waterdier om te zien ja, dus, ja. en ik begrijp dat uh, wij die uitleg of iedereen die dus vanmiddag meeloopt, die uitleg ook krijgt, klopt dat? ja, we gaan, uh, zoals het er nu voor staat het ligt er een beetje aan de hoeveelheid aanmeldingen, kijk zoals het er nu voor staat gaan we met, met, met het want er zijn nog niet zoveel aanmeldingen. Kijk, worden er opeens, komen er opeens een heleboel aanmeldingen, want er stond ook in het halen stukje, zag ik wel. Dus je weet het niet. Dan gaan we lopend de uh, infiltratiegebieden in. Dat zijn dus de verboden gebieden waar allemaal geulen liggen. Hè, waar ons water oh, ja. Ja. ook gefiltreerd wordt, waar ja. schoongemaakt wordt. En daar heb je juist in die geulen, heb je die, uh, die bijzondere soorten die je daar buiten ja, niet zo erg ziet. Maar dat mag nu, want de boswachter gaat mee en uh, ja, die ja. geeft er uitleg uh, over. En wij hebben van morgen zo'n uh, zo verschrikkelijk leuk boekje gekregen. Struinen. Ja. Nieuws uit de Amsterdamse waterleiding Dana. Heel leuk. Hoe wordt dit uh, uh, verspreid? Kun je dit... Ja, dit blaadje struinen. Ja, het is een oplager van 10.000. Een heleboel zandvoerder. Dat vind ik altijd wel mooi. Als ik zo wat mensen tegenkom in de Zuidduinen hier. Die hebben hem gelukkig al. Want bij een, uh, als je een jaarkaart bij ons uh, bestelt of koopt, hè, bij de VVV of uh, bij de, een van de pannenkoekhuizen ja. of het bezoekerscentrum de Oranje komt, dan kun je gewoon uh, je lid laten maken van struinen, gratis. Okay. En dan krijg je hem vier keer per jaar ook gratis, dus elk seizoen, thuisgestuurd. En ja, er staan Wat allerlei... Uh, ja, ja, allerlei nieuwtjes in over de duinen, werkzaamheden. Onder andere over de vrijwilligers bijvoorbeeld. Ja, want daar wilde jij uh, heel graag even over praten, hè? Over ja. de vrijwilligers. Ja, Gerard, brandlos. Ja, oké. Nee, maar vorig jaar was het jaar van de vrijwilligers, hè? Ja. Maar bij ons, bij Waternet en en waar niet trouwens, ga dat gewoon door. Want zonder vrijwilligers, nou, ik denk dat heel Nederland dan een beetje in elkaar stort. Dus, uh, en bij ons in de duinen... Ja, dat is en met deze, ja, een beetje toch grijze golf. Hè? Ik bedoel, de fitte futters noem ik ze ook wel. Uh, zijn wij gek op... Uh, ja, die, die, die vrijwilligers. Een die jonger mag natuurlijk ook. Maar om allerlei werkzaamheden te doen. Uh, niet alleen inventarisatiewerkzaamheden Dus bijvoorbeeld het, van, het, tillen, nee, het tellen van wintergasten. Of uh, bijvoorbeeld je uh, wel Dan ga je kijken in een bepaald hoekje hoeveel uh, zandhagedissen zitten. Dan krijg je allemaal dan les in. Hè? Maar ook zo hebben we een libellen werkgroep we hebben allerlei soorten werkgroepen maar daarnaast hebben we ook onze uh, ja werkende vrijwilligers noem ik het maar even die gaan dan op woensdag uh, onder begeleiding van iemand van beheer hè. dus dus iemand die ja zeg maar uh, die die kan zagen uh, Palen zetten, maaien, noem maar op. Die geeft er altijd uitleg aan. En die heeft, ze gaan dan met de fiets de duinen in. En die hebben dan een plekje waar ze gaan werken. Bijvoorbeeld de gemeenteambtenaar hier van Zandvoort hadden we een paar maanden geleden. Dus die hebben enorm hun best gedaan. Ik heb nog, nog nooit zoveel ambtenaren bij elkaar zien uh, zweten en werken. Uh, uh, oh, nee, dus sorry. Ja, nee, maar dat heb, nee, maar nee. ik. Ik ben zelf ook een ambtenaar. Ja. Ik bedoel, ja. Heb je een foto dus, ervan gemaakt? Ja, we hebben foto's gemaakt. Dat, uh, ja. Ja. maar. maar Gerard, hoeveel vrijwilligers zou je. kom je tekort? Nou, wij, wij, komen, wij hebben nu één vaste groep om de woensdag. Op, uh, uh, en dat is een groep van 15 tot 25. Nu hebben we er een groep van 10 uh, ongeveer op de wachtlijst staan. Die willen we graag inzetten natuurlijk. Met, maar dan kunnen er eigenlijk nog wel 10 tot 20 uh, vrijwilligers kunnen erbij. En dan hebben we weer een volledige groep op de andere woensdag okay, ook. Oké, dus dan kan je die andere 10, die, die nu eigenlijk voor niks staan, die kan ja. je dan erbij gebruiken. Ja. Okay. En dan, uh, ja, en één voor alle zekerheid... Als als je je opgeeft, dan krijg je een, een, een, zeg maar een snel cursus wat je precies moet doen. Want ik ook, kan me voorstellen ja. dat iemand het heel leuk vindt, maar denkt: ik, ik weet er ja, eigenlijk nou, niks van. Maar, zo, maar daar zorg je. Ja, zo voor. komen de meesten binnen. Maar ze okay. zijn uh, na een paar uurtjes helemaal ontdooid. Ja? Want dan. Uh, ja, het, het, het En antwoord. dan geven ze ja. zelf ook geen motorkettingzagen in hun hand of zo. Het gaat, <lacht> dat, dat is te gek. Want dan. Uh, niet. Dan krijgen we allemaal mensen hier met, met één been ja, of één arm ja. lopen. Dat, nee, dat doen we niet. We gaan wel. Uh, ze krijgen zelf zo'n skropzaagje, dat we die Amerikaanse vogelkerst, dat is het grootste, de grootste werkzaamheden he, om die te bestrijden kniptangen ja, krijgen ja. ze en, uh, maar ze gaan ook bijvoorbeeld uh, rasters uh, weer maken um, Bijvoorbeeld oversteekplaatsen voor, voor, voor padden of kikkers. Allemaal werkzaamheden die uh, de flora en de fauna bij ons ja, in de duinen ten ja. goede komen. Plus, ze krijgen een mooi kledingpakket. Hè, als ze uiteindelijk denken: van het is al wat een voor mooi ons. Pak wat jij aan hebt. Nou, dat Zo, kan dan. Zijn er ook vrouwen? Nee, er, staat, er staat vrijwilligers <laughs> ja. staan vrijwilligers erachterop. Weet je okay. wel dat als ze bij ons binnen gaan fietsen, want normaal mag je niet fietsen. dan weten we gelijk allemaal: oh, dat zijn de vrijwilligers. Ja, dus ja. Dat, als je ja. mensen ziet fietsen, dan ja. weet je, want laatst was ik er. En dan zag ik inderdaad mensen fietsen. Ja. Toen was ik lichtelijk verontwaardigd eigenlijk. Want ik dacht, je mag hier toch helemaal nee, niet nee, fietsen. Nee, dat nee. zijn vrijwilligers. Vrijwilligers of mensen met een fietsvergunning. Oh, mensen met of. een bepaalde ja, oh, dat mobiliteitsproblemen ja. of gezondheidsproblemen. Wij uh, hebben altijd, uh, wij hebben 75, nee 150 vergunningen. Ja. Geven ja. we uit per jaar voor mensen die ja, minder valide zijn. Ja. En uh, dat is een beetje de sociale kant van Waternet. Ja. Ja. En daar kunnen mensen zich aanmelden Gerard. Ja, dat, dat, dat, het staat hier ook wel achter op struinen bij het uh, bezoekerscentrum. En, uh, nou, dat is het. Tele telefoonnummer zou ik dat noemen? Ja, doe maar ja. even. Ja, want dus. dan zitten mensen dus mensen nu even pen en papier als ja, ze vrijwilliger alle, willen worden in ja. de waterleidingduinen. Want dat is bij het bezoekerscentrum, hè? dat is bij de hoofdingang de Oase, dat is 020 en dan uh, uh, 60... 87595. En het bezoekerscentrum is alle dagen open. Van 10 tot uh, 5 uur. Behalve maandag. En voor de rest. Uh, ja, en daar... en ik zie hier ook een uh, www. Ja. www.waternet.nl voor alle informatie. toch Alle informatie voor de vrijwilligers. Maar ook, daar staan ook alle excursies ja. weer op. En de werkzaamheden staan erop. En wat er zo allemaal aan actuele ja, dingen gebeuren. Bij uh, Waternet en in onze duinen. Dus, dat is een... Heel leuk. En Gerard, hoe is het... Uh... Met een natuurbrug. Ja. Weet je daar wat meer van? Nou ja, 2012, hè, dus we gaan beginnen. Oké. Okay. En uh, dat loopt. Uh, ja, dat loopt eigenlijk nog. Het loopt. Dat, dat, dat los van, uh, van alle andere perikelen. Zoals. Uh, ja, ook een beetje zeggen, zeggen, Zoals het fietspad bijvoorbeeld. Ja. Nou, daar, zijn, daar heb ik eigenlijk <lacht> ook nog gevraagd. Ja, nou, dat het fietspad mee. is voorlopig van de baan. Daar horen wij ook niks meer van. Dat is. Het gaat boven onze pet, als het ware. Dat is afgekeurd, het plan. En. Uh, maar de natuurbrug, die gaat gewoon... Uh, die planning, die staat gewoon nog. Eraan. En is die klaar, denken jullie? Nou, ze beginnen na het broedseizoen natuurlijk. Ja. Hè. Dus, dus, en, dus dat zou uh, zo'n beetje augustus zijn. Ja. En dan, de planning is al om het klaar te moeten hebben. Dat is in 2014. Nou, maar ja, ik heb nooit is gezien dat er iets precies op tijd klaar is, dat lijkt me ook. Hè? Maar dat, dat vind ik ook, ja ik vind het ook wel heel snel zo'n grote brug, 40 meter breed en dan, eh, dus nou, ik zou al, al lang mooi zijn als het 2015 wordt natuurlijk, als je er dan mooi ligt en ja. aangelegd uh, met die groenstrook. Ja, ik, ik, ja, ik heb er wel uh, heel veel zin in dat ze ermee gaan beginnen en dat ik er me mee mag bemoeien en zo normaal. Er komt er ook bij kijken ja. natuurlijk. Hè? Wij, wij zijn een wandelgebied, kennen we Duin is een fietsgebied, hoe gaan we dat oplossen? We willen ook um, natuurlijk Nieuw Unicum erbij betrekken. Dat de rolstoelers er wel overheen kunnen bijvoorbeeld. Ja. He, maar dat is dan een prachtige fly over vanaf Nieuw Unicum terrein. Zo de duinen in. Uh, paardrijders, hoe gaan we daarmee om? Dus ja. er komt een heleboel bekijken. Uh, ja, Het komt alle, de recreanten allemaal ten goede. Plus waar het om gaat. Dieren, he? ja. Het is een ecoduct natuurlijk. Ja. De dieren, he, de, de, de kruipetjes, de, de, de padden, de vlinders. Uh, alle bodemdieren, natuurlijk ook reeën Nou, herten, daar praat ik eigenlijk niet, niet zo erg over, want iedereen richt zich altijd op die herten die erover gaan, maar die herten die, uh, uh, ja, die, die zitten er eigenlijk, ja. En er zijn al een heleboel herten. Dat weten een hoop mensen niet. Het is echt een nieuwtje wat ik nu even ja? ga zeggen. Zijn er een heleboel herten? Ja, ik wilde eigenlijk nog vragen. Herten maar. 1500 herten in de Amsterdamse waterlijnduinen. Ja. is het laatste, laatste getal. Ja? Oh. 2000 herten, ja, dames en heren, let op. 2000 herten in de hele regio. Dus buiten onze duinen om, vanaf het Noordzeekanaal tot Noordwijk aan toe, dus heel Kennemerland zitten 2000 herten. Dus... Wat, wat, wat krijg je nu eigenlijk een beetje een hele bijzondere situatie? Wij hebben een mooi hek eromheen, om, om de duinen, met 1500 hetten. En, uh, maar daar buitenom lopen al 2000 hetten. Die, die zijn in de loop der jaren al ja, ontsnapt of naar buiten gegaan. Ja, stond voor mij in het Uims Dagblad trouwens een heleboel uh, foto's heb ik gelezen ja, he? Van mensen die dus echt duidelijk overlast hebben. Ook. Ja. En Blommendaal schijnt geen hek te plaatsen, las ik. Uh, nou, bij, en, uh, ja, ik, weet, ik heb het nou, niet gelezen. Het was een waar, vrouw en die zei van waarom Zandvoort wel en Bloemendaal niet ja. uh, zo'n hek. Oké, okay, dat hek, dat, dat gaat eraan komen hoor, uiteindelijk. Uh, maar daar zijn ze enorm aan het uh, ja, over, uh, uh, praten natuurlijk ja. in de gemeenteraden van Bloemendaal. Ja. Maar dan, als Bloemendaal uiteindelijk akkoord gaat, is hij helemaal rond. Ja dat uh, onze tijd zit erop. Kunnen Jammer, hè. He? Maar het is ook wel weer ja. leuk om jou elke keer weer terug te vragen, hè? Ja, Oké, okay, ja. Ja, dus want je dat je blijft altijd helemaal gezellig. Mag ik je heel erg bedanken? Graag gedaan. En... Uh... Een hele mooie excursie vanmiddag. Ga je zelf mee? Ja, ja ik mag hem Ik mag hem voorbereid. en rijden. Ik een, heb een, Ik heb een kloewijntje. Dus ja? oh, dat is dat, dat warm is aanbevolen. Ja. Oh ja. Oh, is dat waar? Ja, ja, ja. Ja. Okay. Nou, bedankt uh, dat je hier weer was. En uh, een hele fijne dag en een ja. mooie excursie vandaag. Okay. Ja, dankjewel. Heel veel plezier. Dank je wel. En dan gaan we naar muziek en uh, dan gaan we naar Boudewijn de Groot met Verdronken Vlinder. Boom.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 Ja, verdronken vinder van Boudewijn de Groot. Ik uh, merkte dat ik op de... Nou, volgens mij was de middelbare school daar al met muziekbesprekingen dat we er al mee bezig waren. Toen was Boudewijn de Groot nog een nou, wereldberoemd in heel Nederland. En het is natuurlijk een Haarlemmer, dus het is iemand uit, uh, uit de regio. Nou, tegenover uh, ons is komen zitten Martijn Hendricks. Een hele goede morgen. Welkom uh, Martijn. Dank je. Ik uh, hoor net van jou dat jij de jongste politicus bent in onze uh, Zandvoortse arena. Ja, klopt, sinds de verkiezing van uh, ja, maart 2010. En de spannend. VVD, buiten de... commissie dit. En hoe oud ben je? Ik ben uh, 21 jaar. Ja, dat is inderdaad uh, heel jong. Jeetje. Kun je jezelf even voorstellen? Nou, zoals ik net al zei... Uh... Ik ben sinds de verkiezingen van maart 2010 actief voor de VVD. Ik was toen de jongste persoon op de lijst dus antwoord. Um, sinds die tijd ook actief als buitengewoon commissielid. En uh, op dit moment een ander woord voor de milieu en afval en wat daarmee te maken heeft. Dus je bent buitengewoon commissielid. Ja. Vertel even heel kort wat dat is. Nou, heel kort gezegd komt het op neer dat ik in de commissies meepraat. Maar in de gemeenteraad zelf niet. Dus ik mag niet stemmen, maar wel meepraten. Oké, okay, en, en, en jouw ideeën die worden doorgegeven naar de raadslid die wel in de gemeenteraad zit. Ja, en, en die gaat namens jou zeg maar... Maar stemmen en in als de verklaring zelf natuurlijk. Praat ik ja. gewoon mee in, in de commissie zelf. Uh, oké. Okay. En dat betekent wel dat je al woordvoerder bent. Dus je, ja. je, je mag niet meestemmen, maar je bent wel naar buiten, zoals nu. Ja, hier. precies. Woordvoerder. Ja. ja. In het debat zelf zal uh, collega's het woord overnemen. Maar... Oké, okay, ja. En woon je in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort, ja. In de Van ja. is, is dat een verplichting uh, als je buitengewoon commissielid of gemeenteraadslid bent? Om in Zandvoort. Ja, je je, moet, je, uh, te je wonen? moet in de gemeente zelf wonen. Ja, als gemeenteraadslid, weten wethouder okay. niet. Maar als, uh, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nou, prima. Uh, ja, nou, je komt hier uh, in verband met het grof huisvuil. Ja, klopt. Uh, er, er is wat grof hu huisvuil blijven liggen hier in de nee, Wat gemeente. grof huisvuil liggen? Voor mij is bijna alles blijven het lag liggen. Echt. Het was net dat ja. er niemand geweest was. <laughs> ja, precies. Ja, precies. Ja. Beschrijf eens de situatie die er nu is ontstaan. Nou, wat, wat er aan de hand is, is in feite um, het gemeentebestuur. We hebben hier in Zandvoort een nieuw afvalophaalbedrijf. Die zijn uh, weliswaar twee ton goedkoper dan de vorige. Maar die hanteren de regels heel strikt. En kan ik, zo kan ik het ook. Ja, precies. Als je de helft meeneemt, kan ik het ook een stuk goedkoper. Maar ja, die hanteren de regels heel strikt. En dat nou blijkt dus dat Zandvoort jarenlang uh, verwend is eigenlijk door het vorige afvalbedrijf. Uh, mm -hmm. En dat we eigenlijk alles gewoon op straat konden weg geen meenemen. Mm -hmm. En dat nieuwe bedrijf, uh, dat hanteert de regels heel streng. En kunnen daarom twee ton goedkoper. Maar dan staat natuurlijk wat de VVD betreft wat raars. Want je betaalt nog steeds dezelfde afvalstofheffing. En ineens wordt maar de helft van je geval meegenomen. En dan, dan zegt de wethouder inderdaad in een brief: uh, we gaan beter communiceren, want mensen snappen het niet. Maar dat is een, een deel van de oplossing. Want het belangrijkste is natuurlijk dat mensen ergens hun afval kunnen brengen of minder afvalstofheffing betalen. Ja, precies. Maar je kunt niet, als je bij de supermarkt bent en je koopt een brood, dan gaan ze niet bij de uitgang zeggen geef het afval en brood maar terug voor de prijs. Dat, ja. dat zou je heel raar vinden. Ja, de vraag is natuurlijk het lijkt erop dat Sandberg denkt dat hij die 193.000 euro of 194.000 euro dat hij die nodig heeft voor iets anders binnen die afvalstoffen. Ja, precies, precies. Hij zegt inderdaad van, ja. zegt in die mededeling inderdaad heel leuk door deze bezuiniging hoeft er geen extra voor te komen van de afvalstofheffing. Nou, dat vind ik een beetje een bijzondere uitspraak, want voor mij is uh, wereldwijd de trend dat afvalverwerking steeds goedkoper wordt. Sterker nog afval uit Italië, uit Napels, wordt naar Nederlandse bedrijven gebracht om uh, verwerkt te worden, omdat dat zo efficiënt kan. En ik, ik zie echt niet wat er nou duurder zou worden aan het ophalen van afval. Ja. Als we dezelfde bedragen betalen, dan moeten we ook dezelfde service uh, kunnen blijven houden. Dus jij stelt je, jij stelt van, als een echte VVD'er, dat vind ik altijd zo mooi van VVD, die willen nooit meer, uh, meer betalen. Um... Nou, ik denk dat niemand uh, meer belasting nee. heeft Jullie dat is, dat is. Oh, maken er, er altijd een punt van. En anderen ja, niet. Ja, dat ja, is het ja, verschil. Ja, um, dus jij zegt die 194.000 euro die, die wordt bespaard, die zou eigenlijk terug moeten komen terug moeten vloeien naar de burger. Dat is eigenlijk Dat wat is je je zegt. Een, een, een, een, een voorbeeld van een oplossing. Ik zeg van nou, wij besparen 2,5 dus uh, mensen gaan 2,5 minder afvalstoffenheffing betalen. Dat kan. Een andere oplossing is dat je zorgt dat je hetzelfde serviceniveau blijft bieden. Dus ja. dan kunnen we kunnen bijvoorbeeld in Zandvoort Noord een afvalstraat, in, een, een, een milieustraat inrichten of een afspraak met Bloemendaal maken dat we daar goedkoop heen kunnen brengen. Maar niet zeggen, de mensen, u betaalt dezelfde afvalstofheffing en uh, we halen de helft van uw afval op. Dat kan niet. Maar Martijn, ik, uh, ik heb eigenlijk even, uh, even een hele andere vraag. Ik, heb, ik woon hier nu vijf jaar en ik heb me echt verbaasd dat iedereen hier maar gewoon gratis, elke maand zijn vuil aan de weg kan zetten. Dus dat ja, zijn wel heel erg verwend. We zijn heel erg verwend inderdaad, maar je betaalt ook een bedrag voor dat verwennen. En je mag verwachten dat als jij voor een bepaald bedrag verwend wordt, dat je voor datzelfde ja, bedrag nog okay. steeds hetzelfde... Dus dan, dat houdt ook in dat gewoon hier in Zandvoort de afvalstofheffing hoger zal zijn dan in dat, dat een ander valt, Dat valt andere... zelfs nog wel mee. Oké. Okay. Uh, dat bedrijf, dat vorige bedrijf, dat uh, was blijkbaar gewoon heel erg laks uh, met de regels. Uh, ja, er zijn heel veel gemeenten waar ze een milieustraat hebben, bijvoorbeeld waar je het zelf naartoe kunt brengen. Dat heeft ja. ook voordelen dat je op elk moment dat je het wil, dat je niet een week lang je afval uh, thuis hoeft. Maar dat hebben we ook niet in Zandvoort, dus dan zul je wel op ja, zo'n heel moeten, moeten doen. gaan. Ja. Dus dan was tot nu toe, ja, zet het op straat. Ja, want ik woonde in Harderwijk en dan moest je gewoon, dat was het ook elke maand, maar dan moest je bellen. Je ja, moest precies. bellen als je ja. grof vuil had. Dat zijn ook heel veel en dan uh, betaalde je ongeveer 30 euro geloof ik ja. in die tijd. En, uh, nou, en dan gingen alle buren zetten het er dan ook bij. Maar de, ja, ze wisten precies, ja maar dat gaf niet. Want dan, nee. of je betaalde het samen. Maar dan was het wel zo dat gewoon op die plekken, ze wisten precies waar ze naartoe moesten rijden. Ja, precies. En dan gingen mensen wel wat zuiniger met grof vuil om. Want ik vind hier wel als dus ik verbaas me erover. Uh, het is een hele ja. een heel bedrijf geworden het grof vuil. Ik bedoel alle busjes die uh, Ja en om, tot ondernemers uh, naartoe. En je krijgt ook dat er vanuit buiten voor mensen grof hierin brengen. Ja, ja en, en andersom, dat het net voor het grof rijden er allemaal busjes s'avonds. En die halen al het ijzer, uh, ja. ijzer er weer uit. Dat valt me ook op. Ja, ja en alle ja, dingen. Dat is dingen. hele economie geworden. Ja, dat ja. is een hele economie, ja, een hele ja. economie, uh, economie geworden. Ja. Recycling van afval is natuurlijk altijd wel, wel een goed iets. Maar ja, de oplossing zal dus inderdaad richten dat. Ofwel we gaan door op de oude manier. Dat je al het afval buiten kunt zetten, of we moeten inderdaad naar een Milieustraat gaan, waar mensen het naartoe kunnen brengen dan een bepaald bedrag betalen voor het. Uh, maar, maar wat is dan het verschil tussen de Milieustraat die we nu hebben in uh, Zandvoort? Wat we hebben daar, natuurlijk daar kun je al een milieustraat brengen. We, je, je kunt uh, voor mij alleen maar lege batterijen en verfblikken daarheen brengen. Niet, uh, geen grof vuil en zo. Net zoals dat kind of je het in Bloemendaal, uh, aan het uit van de Zeeweg heb je zo'n milieustraat. Daar kun je echt, uh, echt alles heen brengen. Mm -hmm. Dan bepaal je een bepaald bedrag. Je auto wordt gewogen als je naar binnen rijdt en je auto wordt gewogen als je naar buiten rijdt. Het verschil betaal je. Uh, uh, dat zou op zich een oplossing kunnen zijn. Ja, ja. Um, ja, oké. Okay. Vertel nog eens even wat, wat nou vuil is. Wat mag worden meegenomen uh, Nu, op het ogenblik in de ja, dat, situatie. Ja, daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Uh, yes. Ik weet niet waar ik het hier heb staan in die lijst. Maar er staat echt een hele lijst van wat je allemaal niet mee mag nemen. Uh, maar ik begin even met wel. Of, ja. ja, wat wel, ik, het enige gevoel dat ik steeds zie is dat je oude tapijten mee kunt uh, geven. Ja. En uh, oude meubels. Ja, alles ja, nou, wat niet in de... meubels die kan ik ook naar de schaal brengen. Ja, ja, ja. En ja. oude tapijten, ja. Ik heb, ik, heb, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik een nieuw tapijt heb gehad in mijn huis. Want als je een laminaat voor hebt, dan wordt die weer niet meegenomen. Want dat is uh, sloopafval. Is dat weer sloopafval? Ja, dat, dat is het uh, oude deur enzo. Het is ook allemaal sloopafval. Bijna alles is, valt in die categorie wat, wat niet meer mee kan. Dus dat, wat dat betreft heeft dat bedrijf een hele goede deal. Die voor, uh, krijgen, ze krijgen 3,5 ton bijna en halen ze niks voor op. Dus dat, dat, dat ja. is een hele mooie deal wat ze hebben. Oké, okay, ja, ik ben het met een je eens. En het leren. mooie voorbeeld was natuurlijk ook op het moment dat het inging. Die, die eerste maandag, of dinsdag was het maandag dat gewoon overal, als je zag wat er bleef staan, dan dacht bij je, nou, er zijn alleen maar een paar dingen tussenuit ja, gehaald. Ja. ja, precies, maar dat, als je die criteria kijkt, dan is bijna niks wat uh, we komen nu bij, wat, er, wat, wat wordt er dan niet meegenomen nu, in de nieuwe situatie? Ja, um, ik heb ik heb het hier toevallig staan. Ja, ok het als je daar staan dan even Nou, dus hoeveel bouw- en sloopafval? Nou, kan ik me daar nog wel voorstellen? Dat je ja, niet man, gaat vertillen ja. aan allerlei uh, zware ja, betonnen stenen en. Nou, en, nah, betonnen stenen is weer, is weer puin. Dat, dat, mmh. dat voorbedrijf de puin als, als grens. Dat, dat is logisch, daar yeah. laat je een container voor komen. Maar bouw- en sloopafval, dat zijn ook, als je een kast verbouwt, stukken hout. Dat ge wordt gerekend als bouw- en sloopafval. Oh, oké, okay. oh, dat vind ik echt gewoon vuil. Ja, precies. Persoonlijk, als burger. Ja, precies. En het moet ook nog eens groter zijn dan een container. Waar je. Ja, dan grijze rokons zijn. is er bijna niks wat groter ja, is. Dan de grijze en, en Wij R hebben en het nog en... zwaarder, tussen quotes. want wij hebben zo'n, hoe zo'n ding met zo'n kluk met zo'n. Oh, wij hebben een ondergrondse container. Container. Ja. ja dan, en dan moet je alleen maar vallen. Dan ja, ja, ja. kan steeds minder in. Ja. Is ook wel oké, okay, hoor, want dan stopt ook echt iedereen alles <laughs> <laughs> <suk> in. Ja, maar goed, de rest moet je dan natuurlijk wel. Ja, wel ergens zeggen, mensen stoppen voor alles in, maar je moet wel een alternatief bieden. En je kunt niet zeggen van, nou, gaat maar naar Bloemendaal rijden, want dan betalen mensen er geld voor. Ik denk dat je uiteindelijk dan die twee ton bezuiniging niet eens haalt, omdat Overal afval ligt, wat mensen in de duinen gaan stoppen of bij de buren ja. of, of waar dan ja, ook. Dus uiteindelijk zal, denk ik, niet echt heel erg een bezuiniging uh, opleveren. We gaan nog even door. We hebben asbest. Nou, dat, dat, dat, dat begrijp ik. Ja. He, dat, dat moet je heel voorzichtig uh, doen. Ja. KCA, dus klein chemisch afval ja, dat, dat, dat kunnen dat we, is we nou ook uh, brengen. Logisch. Ja, autobanden, dat me. me. Ja. ja. Ik denk, ja wat, wat is er nou toch niet? Wat is de prima om autobanden mee te nemen bij grofvuil, lijkt me. me. Dan, Als je keer je auto verwisselt, ja, uh, kan je er Goed elastiekjes van maken. <laughs> <laughs> ja we brengen nou zou kunnen <laughs> Uh, nou textiel, maar dat komt omdat er aparte uh, rolemmers ja. voor zijn of ja. wordt ja, toch vaak opgehaald naar, uh, bij acties. Ja, maar je hebt ook bij de alle winkels staan van die textielcontainers, uh, ja. dus daar kan je het ja. beter doen. Ja. Ja. Nou glas, ja, je, je, je kunt er bij alles wel zeggen van er is ook een alternatief, ja. maar uh, voorheen konden mensen het gewoon allemaal op zaad leggen en dat was toch wel uh, een stuk makkelijker. Ja. ja, maar ik vind ook wel dat mensen er wat voor kunnen doen. Ik vind er wel dat, dat mensen ook, wat ja. wat wat beter met. Ik vind het soms wel verbazingwekkend hoeveel in zo'n klein dorpje elke keer weer aan de afval, weg staat. Ja. Ah, en Zandvoort scoort ook in de lijst met, uh, met de recycling van afval. Dus wat dat betreft kun je inderdaad wel denken aan een oplossing, maar ja. die oplossing mag niet betekenen dat je hetzelfde betaalt voor... Uh, nee, dat, daar ben ik met je eens. Maar ik vind wel dat dus als je de mensen wat bewustig mogen zijn. Dan vind ik ook dat je wel minder hoeft te betalen ja. voor het Daar ben ik, ik wel afval. met je eens. Hey, de brief, de, de wethouder heeft nu een brief uh, gestuurd aan alle, alle bewoners. Ja. En ik heb zelf nog een brief van de gemeente Zandvoort gehad. Er staat bewonersbrief over. Maar die heeft niet iedereen gehad. Die Heine die bij ons de koffie schenkt, die uh, heeft hem niet gehad. Ah, okay. Okay. Is, dit, uh, is dit voldoende? Of, uh, nee, dat is zijn we absoluut absolu niet voldoende. De, de wethouder zegt daar eigenlijk alleen maar uh, er is een overgangsperiode en daarin krijg je geen boete. Er gaan handhavers mee om te zeggen wat, er, uh, wat je eigenlijk niet had moeten brengen. Ja, dat is natuurlijk niet voldoende. Zoals ik net al zei, er moet echt een, een blijvende oplossing komen. Uh, de wethouder zegt nou van, we gaan beter communiceren. Maar ik zei net aan het begin, het is dat is een deel van de oplossing. Je kunt wel zeggen mensen dit afval mag niet mee, maar waar laat ik het dan? En ja. wat ga ik minder betalen? Oké, okay, dus er moet echt een stuk fors compensatie komen. Dat ja, is nou, jou, dat uh, is ook verhaal. een van de vragen die ik aan het college heb uh, gesteld. Nou prima. Nou, we, goede nieuws is dat om half twaalf onze wethouder hier voor de microfoon uh, gaat zitten. Uh, we blijf gaan ik het dan deels... Ja, blijf blijft, je blijft even wachten. Ja, leuk. Nou, dan hopen we je nog even te horen. Uh, dus dan kan je je vragen ook aan hem uh, stellen. Nou, die heb dat, ik uh, Ik wacht het antwoord nog steeds op. Ja, precies. Je hebt het in de gemeenteraad <laughs> ja. in, in, uh, ingediend. En uh, ja, daar gaan we het ook nog uh, uh, ergens anders over, uh, over hebben. Voor nu heel erg bedankt. Ik gedaan. Ik je heel veel succes met je politieke carrière voor de komende wat is het, 50 jaar of zo? Ja, sorry. <laughs> ja Hij is nog heel jong hè. Ja, de de de laatste die het gaat zo ver mogelijk dat ik tot mijn 70ste door moet werken. Dus inderdaad de komende 50 jaar. Ja precies, Maar nou, heb je nog wel invloed op gelukkig. Ja, precies. Ja, heel erg hey, je dankjewel. dankjewel Martijn. Nou we gaan naar het volgende onderwerp en dat is uh, ja, de theatersport. Ja. En dat is helemaal mijn ding natuurlijk, want dat doe ik ook zelf al, al jaren. Ja. En uh, er is niet meer vanavond een battle in uh, Pluspunt. Dus daar gaan we het over uh, hebben. En we gaan eerst naar de muziek denk ja. ik en dan gaan we naar chicago met if you leave me now Goedemorgen terug in Hotel Hoogland. Ik zit nu met drie dames aan deze tafel. Irene is aangeschoven om even een blokje mee te presenteren, Irene. Omdat je ook opgesteld staat om vaste presentatrice te worden. We hebben hier twee dames van Theatersport. Dat is Anciersama en Ellen Koper. Hallo, welkom allemaal. Goedemorgen. Ik uh, ja, vind het heel leuk, want ik zit zelf natuurlijk ook in jullie groepje. Ja. Ja. Dus, uh, maar ik ben er vanavond niet bij, dus ik ben toch redelijk uh, neutraal. Want uh, jullie gaan vanavond optreden in uh, Pluspunt. Dan is er een, ja. een echte battle, zoals het heet. Maar begin even met jezelf voorstellen, Ank. Ik ben Ank Siersma. Ik uh, woon in Haarlem en ben uh, via via terecht gekomen bij, uh, bij het Pluspunt, bij het Theatersport en ja dat is geweldig ik uh, ga er iedere donderdag met veel plezier naartoe veel lachen gieren brullen en improviseren dus ja dat is uh, fantastisch je krijgt er veel energie van ja ja leuk ja. en oh, ik ellen. ben uh, ellen koper ik woon in zandvoort naar nou, ze bijna zich uiteraard om achternaam <laughs> horende en ik zit al nu een paar, paar jaar op uh, theatersport ik vind nou, dit is ank zegt, het is gewoon twee uur te per per week ze ja. dus heen gaan ik kom nou, om tien en kwart voor tien zijn we meestal klaar. Nou, ik kan niet slapen voor half twaalf. Ik snap het liep als ik thuis ben gewoon. Moet het is het uit mijn systeem hebben dan, dan uh. Maar het is onwijs gezellig, onwijs leuk. En vanavond het ook gewoon een heel gezellige avond. Absoluut. Ja. Ja, wat me altijd opvalt is uh, ik, ik, Als ik kom, dan zit ik altijd nog eerst eens een beetje, dan heb ik de hele dag achter zijn computer ja. gezeten, dan zit ik al een beetje strak in mijn lijf. En dan na een kwartier komt er een hele brede glimlach op mijn gezicht. En die gaat er dan ook toch voor twaalf en uur vanaf. Nee, precies, precies. Ja. Ja. Dat is leuk. Ja. Ja. Maar goed, ja. ik ben een leek. Ik heb geen idee. Ja. Ja, dus wat is theatersport? Wat is theatersport? Ja, ja. Dat wil ik graag weten. Ja, het bestaat uh, voornamelijk uit improviseren. Um, onze trainer, uh, Leo, die begeleidt uh, onze uh, ja, trainingen, zeg maar. En dan uh, wordt het bedacht dat je bijvoorbeeld uh, op een station staat met twee of drie personen. En dan bevind je je in een bepaalde situatie. En dan moet je bijvoorbeeld duidelijk maken aan het publiek. Dat zijn dan je medespelers, uh, wie je bent, waar je bent... En de derde was, wie wat waar heet dat dan? <laughs> want ja, je staat natuurlijk gewoon op een leeg podium, dus het gaat erom dat het publiek zich kan inbeelden waar je je bevindt. Ja, en dan ga je improviseren. En, en hoe wordt dat beoordeeld? Is, ik bedoel, is, is er een beoordeling? Of, of een... Nou, uh, als we trainen niet, maar vanavond wel. Okay. Vanavond spelen we, we hebben normaal een groep van acht mensen, is nu een twee gesplitst, dus vier om vier. We spelen dus echt tegen elkaar vanavond. Maar er zijn twee rechters bij. Die rechters zijn ook van buiten, die, die zien ons ook voor het eerst vanavond. Okay. En die rechters die beoordelen ons, maar het is allemaal niet zo streng. Het is eigenlijk meer om te lachen ook. Want die rechters zijn er eigenlijk om, ons, uh, om de negativiteit zeg maar, naar, naar hun toe te trekken. Dus zij zijn erg kritisch. Kunnen we kunnen we misschien als publiek denken, oh wat een geweldige scène. Dan mag je een roos gooien. Er liggen namelijk rozen en sponsen. Okay. De rozen mag je gooien als je denkt, van, oh wat een geweldige scène. Of wat doet diegene dat het goed zegt. Dan mag je gewoon opstaan en een rozen op het podium gooien. Die wordt niet geteld. Dus dat is gewoon als een soort patiëntje voor degene die staat dat hij het goed doet. Zeg maar. Okay. maar die rechters, die hebben wat veel aan job, want die moeten, die gaan ons een beetje afkammen eigenlijk, dat is ook een taak. Maar ja, om mensen te denken van, wat is dat nou? Het is als hartstikke mooie scène, en dan gaat hij zeggen van, ja, ik vond het een beetje, uh, ik vond het helemaal drie keer niks. Stuk, het is een en, deel van het spel. Ja, en dan mag je als publiek zijn, heb je dan een sponsor, mag je gewoon zo'n rechter een voor zijn hoofd gooien. Ja. En die spons is in plaats van een ei, een vriendelijke versie van een ei? Ja. Oh, okay. En uh, in het begin waren de sponsor nat, maar nu zijn ze vochtig. <lacht> dat natte liep een beetje uit de hand. Ja. Als er kinderen bij waren, die vond het ook schitterend. Die waren alleen maar de hele avond op zo'n rechter gooien, Ook al die man zijn mond niet meer open bij spreken. Dus we uh, nee, ja. zijn niet vochtig. Ja. Maar, maar uh, theater, sport. Het is een combinatie van twee dingen. Nou, dat theater, dat heb je uitgelegd. Dat is improviseren. Maar waar zit dan het stukje sport? Wat betekent sport nou, hierbij? Uh, we, we springen, huppelen, liggen op de grond. We doen alles uh, tijdens zo'n scène. Dus okay. dat is onze sport. Als je intensief uh, bezig bent met een, met een scène neer te zetten. Nou, dan af en toe heb je echt wel zoiets van. Hey, heb, ja, of, dat is wel. Ja, moet je dus, een goede fysieke conditie hebben no, in elkaar. Nee hoor. Uh, het woord sport is echt een beetje tussen aanhalingstekens. In de zin van uh, fysieke inspanning. Ja. Omdat, okay. ja, het heet gewoon theatersport. Maar het heeft niet echt heel veel met intensief sport uh, te nee. maken. en het zit natuurlijk no, okay. ook in de, in de battle. Hè? Dus het sportief ja. is ook dat je ja. tegenover elkaar ja, okay. ja, ja, speelt. Ja. Ja, ja, dat is het ja. sportgedeelte. Zeg maar. En we gaan vanavond ook een aantal games spelen. Die speel je dan vier tegen vier. Het soort game, dat staat vast. maar de input komt echt alleen van het publiek. Oh, oké, okay. dus het publiek, het publiek woorden... is heel belangrijk. Toch? Ja, ja sommige publiek in dit geval die, die geven de input uh, van uh, ja. je bent bijvoorbeeld nou ik noem maar wat, in een supermarkt en dat weten wij van tevoren niet. Dus dan op dat moment als je daar staat, moet je improviseren denk denken van oké, okay, we zijn nu in een supermarkt en we moeten dat en dat gaan doen. Ja. Want... En het publiek is in dit geval ja, gewoon heel belangrijk. Ja. Ja. ja. En dat publiek, want ik, ik denk zo, omdat het er is wel iets heel specifieks dat publiek, zijn dat dan uh, uh, mensen die zeg maar alleen maar komen kijken naar theatersport? Of is het nee, familie? Hoor. Of hoe, hoe moet ik dat zien? We hebben nu een thuiswedstrijd, dus vanavond zal het hoofd, hoofdzakelijk familie en vrienden zijn. Of bekenden. Maar... We hebben ook wel eens in Bereda gespeeld en dan sta je voor het wildvreemde publiek die jou okay. nooit hebben gezien, jij kent, kent die mensen niet. En het is echt gewoon van, nou ja... Hè? Hoe kom je over? Ja, ja. ja. Dus, uh, dat, is, dat, is, dat is heel gezellig. Ja, heel bijzonder. Ja. Het is ja. onwijs leuk om te doen. Ja. Ja. ja. En uh, ik doe het dan nog niet zo lang, maar je moet gewoon uh, niet bang zijn om te falen. En als je dat hebt, dan, ja, dan gaat het gewoon. Dan, uh... ja. En het is ook niet erg als je een keer iets even niet weet. Dat is ook geen probleem. Nee, dat, dan de rest van de van het groep. Je speelt altijd met z'n vieren namelijk. Je staat nooit oh, okay. echt alleen op het podium. Je, je, je, altijd met je medespelers want die games waar Ank het over heeft dat zijn bepaalde vaste spelvormen we improviseren wel door de input maar bepaalde vormen liggen vast anders wordt het ook helemaal maar een beetje een, een rommeltje ja, bij wijze spreken was, ja. dus we hebben, voor, we hebben een pauze, voor de pauze drie scènes drie games, als het, zoals het heet en na de pauze drie games dus die games liggen op zich wel vast we dagen elkaar ook uit, van, ik daag je uit nu voor een, voor een denkgame. iets waar je dus echt zuiver uh, op de taal uh, over gaat, en soms hebben we ook iets met muziek en we hebben uh, op Rijm en uh, ja, we hebben eigenlijk van alles nog. Het is heel gevarieerd ook. Dus, dus het wordt ook niet eentodig van ja, nu hebben we het wel gezien, want een nieuwe game is weer een nieuw, nieuw soort spelletje zeg maar. Dus het blijft uh, ook voor het publiek leuk om te kijken. Dus je ziet niet twee keer hetzelfde op de avond, laat ik het zo zeggen. En het, ja, we zijn door ook al berechtgeroepen. Je moet niet echt nee. hoog staan niet gaan zitten van nou, we gaan even... Heel intellectuele toestanden verwacht. Het gaat echt om de gezelligheid. En ik durf echt te wedden. Als mensen komen vanavond. Ze komen er blanco in. Van nou, gaan we gaan maar kijken wat het wordt. Wat is, is dit? dit? Nou, we zien het wel. Ja. Met mijn dienstelling komen. dat is heel goed. En ik weet zeker. Ik durf om te wedden. Dat ze met een. In ieder geval met een brede glimlach. Van oor tot oor de deur uit gaan. En misschien zelfs nog wel lachend. En als het helemaal goed gaat. Dat ze zich aanmelden om bij ons te komen spelen. Dat zou nou, toch wel aan. enthousiasme zijn. zal het zeker niet zijn. Nee, doen. Dat nee, nee. Dat komt wel goed. Heb je nog leden nodig? Ja, ja inderdaad. Ja, die start uh, in 2 februari. Ja. Er start een nieuwe cursus van 12 uh, lessen. En we zijn echt nog wel op zoek naar, uh, naar nieuwe teamspelers. Jullie zijn een, een, een vereniging. Een, een, een, hoe, hoe moet ik dat zien? En hoeveel mensen zitten er in jullie groep? Nou, we zitten nu... Uh, de afgelopen tijd hadden we, ik denk, een man of tien. Ja. ja. Voornamelijk vrouwen. Dus we zijn dringend op zoek. En één opzoek. man. En oh, ja, <laughs> één man Schat, Schat, Schat, Schat. zit hier Schat. Aan, Schat. aan tafel. <laughs> Richard, die, die telt wel voor Alle mannen twee. van Zandvoort. Ah, ik zoek al. Ah, ja. Met, uh, medestanders ja nee, wij we zijn op zoek he. naar mannen voor in ons uh, team dat ja. is hoe uh, lang bestaan jullie al dat moet ik even aan el vragen want ik zit nog niet zo lang bij de groep nou ik denk een jaar of vijf zes zeker toch wel ja ja, ja. Uh, rich en ik wij zijn uh, tegelijkertijd begonnen we kwamen allebei fris binnen zo maar zeggen en wij ja. zijn er nog steeds ja. het is ook ontzettend gezellig leuk dus uh, en op welke avond oefenen uh, jullie donderdagavond van 8 uh, uur kwart over acht tot 10 uur kwart over tien een beetje. Een pluspunt. In het pluspunt in Noord. En wat zijn de kosten voor mensen die geïnteresseerd zijn? het is 135 euro voor 12 lessen. Dus je betaalt gewoon aan het pluspunt. Die organiseren alles. Betaal je gewoon geld. want moet je natuurlijk een cursusleider. Het is Leo. En dan ja, krijg je 12 lessen. Voor 135 euro. Maar dan heb je 12 lessen gehad. En zijn er dan reguliere avonden daarna dat je weer speelt? Dat je gewoon een vaste avond hebt om te spelen? Nee, dat niet. Nee. Dus het is de cursus. En... Ja, en we maar we nu dan een eindpresentatie geven nu vanavond en daarom is het ook in het pluspunt wat we in het pluspunt geoefend hebben okay. maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld uitgedaagd worden een groep in Haarlem ja. Nou, dan ga je in Haarlem spelen of je wordt uitgedaagd door een groep uit de Muiden, ik noem maar wat nou, dan ga en, je en dat Muiden. loopt wel het hele jaar door dat kan het hele jaar door, gewoon okay. doorlopen ja. Nou, ja. nou dames rest ons uh, jullie heel veel succes te wensen, uh, ja. ik vind het ontzettend jammer dat ik er niet bij ben, maar ja, ja dat is wat het is dat vind ik wel ik een beetje ik jammer Richard het vrouwelijk gebeuren ja ja. Maar uh, nou, het gaat helemaal goed worden komen volgens mij. Ja, ja we hebben er onwijs veel zin in. We, gaan van we zijn er iets eerder dan. Uh, het begint om 8 uur vanavond. Wij ja. zijn er om half zeven. Dan eten we eerst nog even wat met elkaar. Dan kunnen we een beetje Ja, ja komen nog tussendoor. <laughs> en, uh, nee, ja. het gaat helemaal goed komen. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes. Dan ja, ik hoop. Wel, Dank je het. Volle wel. bak en goede uitleg. Het is gratis, hè? Oh, ja, het is, uh, Dus voor iedereen die uh, vanavond nog uh, denkt: van goh, dat zou ik wel eens willen meemaken, het begint om 8 uur. En dat duurt ongeveer tot een uur of tien, half elf. En dan uh, beloven wij u een uh, ja. zeer aangename een avond, avond met veel lachen. Ja, nou, dat uh, zit ja. helemaal goed. klinkt fantastisch. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Graag gedaan. Nou iedereen, we, we gaan even naar het volgende uur. Even naar de onderwerpen. En uh, we beginnen straks met uh, Jan van Lingen, die heb ik al gezien. Dat is uh, hij komt vertellen over de Watertoor. Omdat hij, uh, ja, hij is het bureau die de watertoor gaat verkopen. Dankjewel. En de volgende en het volgende En het volgende uur. Blok. Blok. Ah, Oké, okay, dat is Ad Paap van Beach Club Take 5. En hij uh, gaat het over uh, olie, dat we aangespoeld hebben, en over top entertainment. Zal ik het laatste op even doen? Dat is uh, onze wethouder natuurlijk. We gaan het weer over uh, het grof vuil hebben, maar ook over het parkeerbeleid. Dus dan moeten we even heel veel vragen hebben dan om, uh, om hem uh, te stellen. Nou, we gaan nu uh, even naar de muziek. En uh, ja, met zo'n mooi, serieus onderwerp als we net hebben gehad. <laughs> en uh, ja, ook heel veel vriendschap ontstaan daar, zou je wel kunnen stellen. Daarom gaan we naar clean luisteren met Friends Will Be Friends.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 Dik Hark met het NOS Journaal. In en rond het dorp Luttelgeest in de Noordoostpolder is de hele nacht gezocht naar de tienjarige Michael van Dijk. Jotje met een verstandelijke beperking, verliet gistermiddag om vier uur het huis van zijn opa en oma en is sindsdien spoorloos. De politie heeft gisteravond een Amber Alert uitgegeven. Tot vijf uur vanochtend is onder meer met reddingshonden en een helikopter naar Michael gezocht. Vanwege de Frieskou vreest de politie voor zijn leven. Vanochtend gaat de zoektocht in Luttelgeest weer verder. De regerende militaire raad in Egypte heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de voetbalrellen van gisteravond. Tenminste, 74 mensen kwamen om het leven toen rivaliserende supportersgroepen elkaar en de voetballers te lijf gingen na een wedstrijd in Port Said. Meer dan 200 mensen raakten gewond. Het Egyptische parlement komt vandaag in spoedzitting bijeen om over de rellen te praten. Daarnaast zullen vandaag diverse demonstraties worden gehouden om te protesteren tegen het late optreden van de politie in het stadion. De autoriteiten zouden te weinig doen om de veiligheid op straat en in het het stadion te garanderen. Voedings- en wasmiddelenconcern Unilever heeft het afgelopen jaar 4,6 miljard euro winst gemaakt. Dat is 1% meer dan in 2010. De omzet steeg met 5% naar ruim 46 miljard euro. Vooral de huishoudelijke artikelen en producten voor persoonlijke verzorging werden goed verkocht. De voedingsmiddelen-tak van Unilever had het iets moeilijker... Doordat de prijzen voor grondstoffen zijn gestegen. Concern verwacht dat de marktomstandigheden lastig blijven, maar dit jaar iets zullen verbeteren. Voor de kust van Papua-Nieuw-Guinea is een veerboot met zo'n 350 opvarenden gezonken. Voor onze laatste.